4 uur. Marjan Koekoek met het NOS. Joachim Gouk vanmiddag door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot nieuwe president. Merkel zei tegen Duitse media dat Gauk af en toe kritisch is en dat ze soms van mening verschillen. Maar volgens haar zijn meningsverschillen normaal en wordt de democratie daar sterker van. Gauk was anderhalf jaar geleden ook kandidaat, maar Merkel vond hem toen niet geschikt als president. Gauk volgt, volgt Christian Wolff, die is afgetreden omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend. Hij zou gunsten hebben aangenomen in de periode dat hij premier van neder was.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 In de Eredivisie heeft Ajax de uitwedstrijd tegen ADO gewonnen. In Den Haag werd het 2-0 voor de Amsterdammers. ADO speelde ruim een uur met 10 man na een rode kaart voor Boesadoen. Ajax heeft nu evenveel punten als koploper AZ, dat later vanmiddag speelt tegen NAC. Dan nog het weer vanmiddag. Bewolkt af en toe zon, maar ook een bui is mogelijk. Het wordt 11 graden. Vanavond en vannacht droog en rond het vriespunt. Morgen zonnig en ook dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 John Oates op ZFM en Adult Education. Welkom het derde uur zondag in Kennemerland en hier zijn evenementen van Zandvoort en omgeving. En we beginnen met um, geld. Geld, geld. ga je telefoon ha? Oh oh oh oh oh oh. Aldo, zet je telefoon nou eens uit. Oh, nee, dat ben ik. Dat ben ik. Hey, en, uh, nee, nieuws over eten. Want uh, ben je al moe van al het rennen en zin in een lekker hapje? Speciaal voor de deelnemers van de 30 van Zandvoort en de Runners World Run Zijn er onderstaande menus bedacht? Vergeet niet te reserveren en de prijs en op vertoon van de deelnemerskaart. Nou is het bij krant, café en restaurant Nuf. Een lunch kost 8,75 euro per persoon. En er zit onder andere een pomp, pomodori soepje bij met een crème fraîche, basilicum en een Haagse lunch... Ook is er, een vis, is er vis, gerookte zand, tonijnsalade en een krabsalade. Of carpaccio, vitello, tonnato en gerookte kip. Klinkt lekker. Dan zijn er nog meer uh, menu's. En ook op um, het strandrestaurant Pla Zand is er onder andere op het hoofdgerecht het vis van de dag. Wat heeft de chef vandaag gevangen? Of gebakken biefstukje met verse groenten, gereserveerd met paddenstoelen, truffelsaus. Of groene mossard met pepersaus. Of bladerdeeg gevuld met paddenstoelen. Groenten, noten, linzen, rucola en romige corconzola. Oh, dat is ook lekker. ook is fijn als je een laars vangt. Dan krijg je dat eten. Laars? Ja, dat is oh. altijd wat Die vangt deze dag. <laughs> oh, daar heb ik een mooi glijs voor. <laughs> Je laars vangt Ja god Dat is aan het, toch Wat <laughs> een chef zelf vangt die dag ja. Dus heb je meegedaan Met de 30 van Sandvoort Doe je mee met de Runner's World Secretant Sandvoort Kan je dus een lekker menu krijgen Bij uh, lunch uh, Of bij uh, Grand Café Restaurant Nuff En bij Strandrestaurant Plazant Friday Night Fever uh, Friday Night Met Iris En Friends Iris van Kempen Timmerde al een tijdje aan de weg Ze dus heeft inmiddels De nodige ervaring opgedaan die ze inmiddels ook weer overbrengt als zangdocenten verboden, verbonden aan de Babette Labai Music Academie. Denk aan onder andere David Ketta, Rihanna, Timbaland, Lady Gaga, YSJ en dan gaan we door. Op vrijdag 23 maart naar 100 Casino Zandvoort en geniet van dit spetterende optreden. Minimum leeftijd 18 jaar en een geldige legitimatie. En er is ook een dresscode, stijlvol en verzorgd. Het tijd hè, bij het casino. Ja. ja, wil je het doen? Het is 23 maart om vanaf 9 uur. Uh, het is 5 euro per persoon. Oké, okay, een Holland Casino dus. Ja. ja. Hey, um, tijdens de 30 van Zandvoort. 24 maart. Een live optreden van Bob Collar as Human Ukebox. Maak een keuze uit zijn menu van 350 song. En Bob zal ze op een unieke wijze... Uh, voor je zingen, met een stem van raspig tot romig zingt hij de soul van Otis Redding... met de passie van André Hazes, de gekte van Joe Cocker, de drive van de dijk... de swing van Ray Charles, de charme van Ramsey Shaffi. de snik van Bob Marley en nog met het breekbare van Jacques Brel. Hoezo kiezen als je Bob, uh, hebt van, uh, of, uh, als je, Bob je van allemaal laag genieten? Garantie voor top entertainment... In plaats op 24 maart. Volgende week zaterdag dus in krant, café en restaurant Nuf. In de halterstraat 25. Meer informatie te vinden op café Aloha Spirit Opening Party. Vanaf 6 uur Surprise Dinner. En vanaf 8 uur Party Time met DJ Sheroom. Kom je ook? Reserveren voor het dinner is verplicht. In Beach Club en Waters. Spot Events. Denk ik meer informatie te vinden ja. bij www.gottotespot.com? En weg met de winter, laat de lente maar komen. Op deze gezellige avond zal de Lentebok worden verwelkomd, met om 6 uur het aanslaan van de eerste vat Hertog Jan Lentebok van dit seizoen. Om 7 uur zal er gestart worden met Weg met de Winterproeverij. Waarbij diverse huisgemaakte gerechten zullen worden geserveerd. Kosten voor deze proeverij en een heerlijke glas. Hertog Jan Lentebok is 10 euro. Reserveren is wel gewenst. Het vindt plaats op 24 maart. Dus ook volgende week zater, uh, zaterdag in Café Koper. Kerkplein 6. Lentebokfestival dus. Meer informatie te vinden op www.cafekoper.nl En en de lente in de lente-aantocht vinden wij het leuk om jullie uit te nodigen voor onze lenteborrel met optreden van Different Cook. Gratis entree. Dit is op 25 maart vanaf 4 uur in Club Natiek. Op de boulevard Barnaert 23. Oké. Okay. Drie tussenstanden in de Eredivisie om half drie begonnen. PSV thuis in het Philipsstadion. Tussenstand is daar 4-1 tegen Heerenveen. FC Twente tegen Feyenoord. Tussenstand is daar 0-1. En FC Utrecht thuis tegen FC Groningen. Tussenstand is daar 2-1. Dancing in the Moonlight bij ZFM. En we gaan door met het volgende item. Met oog en oor de badplaats door. Dus elke week een rubriek in de Zandvoortse krant. Met allemaal uh, ja, leuke Zandvoortse berichten. En dit jaar bestaat het raadhuis van Zandvoort precies 100 jaar. Bruna Balkenen vond het een mooie aanleiding om een speciale postzegel te maken voor het gebouw. De zegels waarden 1 zijn per, stikkel, uh, per stickervel van 10 stuks, exclusief te koop bij de Zandvoortse Bruna Vestiging. En vorige week vrijdag, hoewel droog, maar toch wel koud en winderig, met onder leiding van de vrijwilligers van de Sportsurfers Heemstede Zandvoort gestart met een run door de Zandvoort in voorbereiding van de grote kidsrun tijdens de Runners uh, World Zandvoort. Circuitrion op 25 maart aanstaande. De deelnemers moesten zich melden op het zeer frisse badhuisplein. Waarna een warming-up op de, uh, de deelnemers rond 5 uur met veel spoed richting het warmere doorbranden. En langgerekte gerekte lint van deze jonge deelnemers werd door de vele vrijwilligers steeds de straat ingestuurd. Waarna ze via het raadhuisplein en de kerkstraat weer naar hun startpunt aan de boulevard renden. Allemaal hebben ze het goed volbracht. Ze liggen goed op schema en verschijnen straks goed voorbereid aan de start van de Kids Succurin. En Waternet biedt zondag 25 maart, volgende week zonder rust, een leuke rondwandeling aan. Deelname aan deze 10 kilometer lange wandelroute kost 5 euro. Start om 11 uur, verzamelen bij de Oranje Kom. Er is ook een korte wandeling die gecombineerd kan worden met een tocht met paard en wagen door de duinen. De wandeling gecombineerd met een paard en wagen tocht duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost 15 euro en aanmelden uh, en meer informatie bij de bezoekers de Oranje Kom. Je kan bellen naar 020-608-7595, dus 020 608 7595 En deze week is de 77e editie van de Nationale Boekenweek van start gegaan. Woensdag 14 tot en met zaterdag 24 maart werd in bibliotheek Zandvoort um, aandacht geschonken aan de Boekenweek... ...die dit jaar als motto Vriendschappen en Andere Ongemakken heeft... Tijdens de boekenweek ontvangen nieuwe leden van de bibliotheek gratis het boekenweek essay van Nico Dijkshoorn. Verder alles goed. Bestaande leden van de bibliotheek ontvangen als cadeau het geschreven portret van auteur Tom Lanoy. Dit cadeau bevat bovendien een prijsvraag met aantrekkelijke prijzen. Nou ja, tot zover met oog en oor de badplaats door. Volgende week weer een nieuwe editie. Lekker. bottom Moet je eigenlijk nog hebben aan het einde van zo'n liedje. Hey, ik wil even aandacht gaan aan het volgende. Michael Kiwanuka heeft een heerlijke single. En die heet home again. home again. Home Again. One day I know I feel home again. Home again. Home again. One day I know I feel strong again lift my head Many times I've been told All this talk will make you whole So I'll close my smile again One day I hope to make you smile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 onthoud deze naam Michael Kivanuka en het prachtige Home Again. Wat een toplaat is het, zeg. Het is een, uh, een, uh, hij is geboren in Engeland, maar hij heeft een uh, Oeganda-Oegandese roots. En um, hij, is, uh, hij stond in de BBC uh, 2012 uh, World List met uh, de meest belovende artiesten van 2012. En dit is dan zijn eerste single Home Again. En ik uh, weet zeker dat we daar meer gaan horen. van Hemsand voor het goede middag. Zondag in Kermeland En hier is Mojo en Lady. Hear me tonight. Just so right as we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Later, I just feel like. Van John Mayer's Shadow Days. En er zit één stukje. Wat voor mijn gevoel. Het zal wel niet hoor, maar het, ik vind het een apart stukje. Dat zit. Even kijken. Dat zit hier. Alsof het vals is. Nu. Dat vind ik zo'n raar stukje. Ligt het nou aan mij? Net ja, als dus die gitaren zoiets in me. Ja, hebben. opeens gaat hij wat hoger. en dat, Ik vind het een beetje alsof het vals is. Ik vind het een, dat snaren springen. Ah. Nou, ik vond het een, een apart stukje. Hey, er is nieuws over John Mayer. Wat ik wel erg jammer vind. Ik ben een groot John Mayer-fan. Hij heeft echt fantastische muziek gemaakt. Maar hij heeft opnieuw stemproblemen. En hij moet zijn uh, tournee uitstellen. Uh, gelukkig is zijn nieuwe album, die is uh, uh, wel klaar. En die komt uh, volgens mij in mei uit. Dus dat is wel goed nieuws. Maar hij moet voorlopig uh, ja, weer even rust houden. Ook nieuws over Albert Heijn. Want ze komen met de nieuwe prijsacties. Deze actie lijkt wel uit nood geboren, want consumenten houden de hand op de knip... ...waardoor de omzetten in de supermarktbranche onder druk liggen. Om de concurrentie te slim af zijn, heeft Albert Heijn daarom 110 artikelen de prijs verlaagd. Als andere supers volgen, kon er volgens de krant wel eens een nieuwe prijzenoorlog ontstaan. Ja, en dat is gunstig, mij, hè? Volgens mij was de van een drukfout zo bij Albert Heijn niet. Op een prijskaartje. Heb nee. je dat meegekregen? Nee. Ja, dat heb ik... Uh, nou, nou, ik weet niet, keer kan ergens mee... En er was ergens kroephoek of zo, dat was 55 cent of zo. Of Maar Hoeveel kost het een normale kroephoek? 94 cent of zo. Tjoh joh. Ik ja, weet het niet, maar... Daar heb ik een mooi geluidje voor. Ja, wat wil je ermee nee. zeggen? Nou ja, maar dus... Uh... Gewoon, dat moet je naar ze denken. Oh, oké, okay, okay. Dat ze dat dat is, dat is typen hadden gemaakt bij een van die prijskaartjes. Oh, oké. Okay. Ja, dat zal wel regelmatig voorkomen, ja. toch? Want die, die kaartjes, die um, ze krijgen wel door um, wat de kortingen zijn, maar ze moeten wel zelf tikken. Ja. Dus kan er kan regelmatig een foutje voorkomen, ja. toch? Maar um, jij vertelt, we stonden vandaag in de Albert en jij vertelde over die actie. Um, vier in de rij, krijg je uh, gratis uh, boodschappen in ja, de rij. En vierde krijg je gratis boodschappen. Ja, was het nou bij de Albert Heijn? Want dat is, bestaat toch echt? Ja, voor mij bij de FOMA was het. Bij de FOMA, ja. Dat zou ook best kunnen. Kijk, als er nou zoiets... Uh, ik weet weet jij nog met die, met die maar maar dan taartjes? We krijgen, krijgen wachtrijden, maar niet in de rij. Maar verder van de rij af. Ja, echt Ja, iedereen gaat tot de vierde keer. Ja, die gaat wachten tot, tot ze de vierde zijn, dus dat is gelukkig niet op. Maar ken jij nog die actie dat de Albert Heijn gratis taartjes weggaf? Dat is niet dus alleen maar. Ze zei dat ze de goedkoopste um, supermarkt waren. Wa, ja. Was, waren, hoe zeg je dat? Zijn, waren. Zijn, dus. ja. En um, kon je hetzelfde product, uh, product bij een andere supermarkt goedkoper krijgen? Ja. Moest je dat aantonen met een bonnetje en dan kreeg je een gratis uh, taartje bij de Albert Heijn en kreeg je het product gratis. Okay. Op een gegeven moment zijn ze gestopt met die actie omdat er heel veel producten gewoon goedkoper waren. Dus je zag allemaal foto's op Twitter en op, op internet staan met allemaal mensen die hun hele kofferbakken allemaal vol hadden met taartjes en cola en uh, oh, allemaal oh, oh, gratis van oh. de Albert Heijn. Nou, hey, nou, heb dus, jij last uh, van darmklachten? Maar nog niet, Ja wel? Er, er is, er is um, een bericht erover. 51% van de Nederlanders hebben vaak last van darmklachten ze moeten vaker naar het toilet, hebben last van een opgebaasd gevoel of ze buikpijn. Mannen meiden daardoor in de eerste plaats van sporten, terwijl vrouwen de darmklachten aanwenden om niet aan de seks te hoeven doen, luidt onderzoek van de geneesmiddelenproducent VSM. Oh, oh, oh, heb je darmklachten? Ja, ik niet, maar ik ken wel iemand die het heeft. Want je hebt wel darmklachten. Oh, nou, oh. Aldo. Aldo. Pascale. Oh, dat zijn... oh, oh, oh. oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, maar er zijn dus, ja, 51% van de mensen heeft dus uh, last van darmklachten. Ja, nou, ik ken wel iemand die het heeft. Ja, nou ja, je hoeft Go niet, ho gewoon, uh, je seks... niet in uh, details te de, uh, Gewoon nog geen seks te hebben, voor mij. Wat? <laughs> het staat er ook, gewoon om geen seks te hebben. Ja. De vrouw daar... Oh, oké, okay, oké. Okay. Dit is een vrouw, dus... Ja, ja, oké. Okay. Dus het wordt een beetje als, het wordt als smoes gebruikt. Ik denk het wel. Oké. Okay. En um, in het Belgische zinik is gisteren een gevangene ontsnapt... Het gebeurt wel regelmatig, maar dit is wel een heel apart verhaal. De gevangene lag namelijk in het ziekenhuis en hij werd bewaakt door twee cipiers. Maar toen er opeens iemand ging kijken, vond hij een lege bed met twee cipiers daaraan vastgetekend. Vastgete geke geke ge ge ge <haskens> Gekeken. Gekeken. <hans> De gevangene Kaken. was er met behulp van wat handlangers in geslagen om er tussenuit te knijpen. De man zat een zelfstraf van 20 jaar uit en werd, en werd beschouwd als een zeer gevaarlijk persoon. Aha. Dus, ja, uh, dus hoe die dat heeft geflikt hè? Je Lijker. moet wel door een mens uh, Koffie, lekker, dankjewel Ah, lekker Ja, je hebt je Ja, ik heb een vitamine, op hoor. Ja, heb een vitamine op, hoor. Wat zegt die? Laat me, laat me gaan, joh Laat me gaan, laat me gaan, gaan. gaan. gaan. Koffiejuffrouw Pascal, die ja. is goed ja. bezig juffrouw Hey, uh, Pascal, of Pascal gesproken, hij had um, vanmiddag, begin van de middag nog, een broodje filet americain. Uh -oh. En het bestaat uit rood vlees. En nu is er bekend geworden dat rood vlees de levensverwachting kan verkorten. Wie dagelijks een portie rood vlees vervangt door een portie vis, kip, noten, groenten, granen of vetarme melk, verlaagt de kans om in het, het komende jaar te sterven met 7 tot 19 procent. Dat blijkt uit onderzoek. Helemaal uitbannen van een portie worst- en leven zelf nog iets. Meer levenswicht op, zeggen de onderzoekers. Eigenlijk dus, gewoon allemaal vegetariërs worden? Ja, maar ja, ik kan, ik, een lekker, lekker biefstuk ik kan ik toch echt niet missen, Een hamburgertje, een cheeseburgertje. Oh, oh lekker Kriketje, Een keertje, oh. Jim. Maar uh, zwangere vrouw mag ook geen rood vlees uh, eten, Ja. Ik weet ook ik niet. we kunnen wel even achterhagen. Ik heb geen idee um, waarom dat is eigenlijk. Weet je je uit, van? Bij een dokter of zo, bij een zwangere vrouw, bel even. Hoef je niet op te zoeken. Waar kunnen mensen naar bellen dan? Naar uh, 023 573 1969. Oké, okay, over baby's gesproken. Huh? Huh? Oh shit. Oh, ik hou. Hé, de CFM Zandvoort. Zondag in Kermeland. Het weekend zit er bijna op, helaas. Zometeen doen we nog één tussenstand in de Eredivisie. Half vijf begonnen. AZ Nak -Breda. Je hoort het na Sister Sledge. Ook zometeen muziek van Yellow Pearl van You and Me. En um, jij bent een goede danser. He's the greatest dancer.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 That's En ik, uh, ik heb het antwoord op uh, waarom vrouwen geen... Uh, Zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen geen rood vlees mogen eten. Vertel. Want door kruisbemesting met listeria en het bewaren van gegaarde kip kunnen ziekmakende hoeveelheden ontstaan. Uh, ook rauw vleessoorten zoals filet américain en sommige Franse worstsoorten van rauw vlees kunnen bacteriën bevatten. En dat is ah, nou weer ongezond nou, voor die baby. We hebben het geleerd op zondag. Je hoorde Sister Slash en he is the greatest dancer. En nou is er vroeger iemand geweest, namelijk Nico Haak, die ook over dansen zong, maar dan iets anders. En ze noemen me Foxy Fox d'r wrijf de dans door effe op. Want als het band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen, en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil? Oh, Foxy Fox, drop met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een dansing toe. Zeg, jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog dan niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Blijf ze kansen op oh, Boxy Fox trot. met je elastieke benen. Die wil elke Look into my eyes, look into my eyes If you see I understand I will help you out my friend All I gotta do is look into my eyes Stop believe in lies Not only the wind cries Not only the wind cries Only the wind cries Zandvoort met Diane Brumfield, full in. De zwarte lijst is gisteren begonnen Zometeen Sam Cook, A Change is Gonna Come And here is David Guetta And Turn Me On I'm coming, I know a come. oh yes it will. One of the coolest songs ever made. Sam Cooke and A Change Is Gonna Come. En dat is alweer de ene laatste plaats van deze zondag in Cameland. Voor deze zondag 18 maart 2012. Aldo, dankjewel. Ja, Rudy ook bedankt. Volgende week zijn we er niet tijdens het circuirend zand. Wat ik aan de ene kant ook wel erg jammer vind hoor. Maar ja, andere zaken zijn ook belangrijk. Um, die week daarna zijn we er als het goed is wel weer. Volgende, uh, week, zijn yeah. volgende week zijn Rob en Albert Jan er weer. Heel fijne werkweek. Nou ja, en uh, tot de volgende keer dan weer, hè? Ja. <laughs> ja, ja, ka. ja. Doei. Dit is Aldo. Thank you for Volgende week dus uh, Robin Amidjan hier. Weinig met Likki Lee. En dit is... I Follow Rivers.